Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema wil in Amsterdam gaan experimenteren met preventief fouilleren. Het plan was al eerder geopperd, maar leek na kritiek uit de gemeenteraad van de baan. Vanwege het geweld van de afgelopen tijd, zoals twee schietpartijen in Amsterdam-Zuid, wil Halsema kijken of preventief fouilleren werkt om het wapenbezit in de stad terug te dringen. Ze benadrukt wel dat het geen wondermiddel is. Het kabinet maakt vier jaar eerder een eind aan de fokkerijen in Nederland... vanwege de vele coronabesmettingen op die bedrijven... en de vrees dat er besmettingshaarden ontstaan op de pelsbedrijven. In november worden de nertsen van hun pels ontdaan... en daarna mogen de fokkers geen nieuwe dieren meer in hun kooi zetten. Het kabinet trekt 180 miljoen euro uit... om de laatste 120 bedrijven uit te kopen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 Bij hevige overstromingen in het noorden en oosten van Afghanistan zijn de afgelopen dagen 150 mensen om het leven gekomen. Dus een onbekend aantal vermisten en gewonden. In buurland Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen. De overstromingen na hevige regenval veroorzaken ook modderstromen. Onder de modder en het puin van ingestorte huizen wordt naar overlevenden gezocht. Het weer vanuit het zuidwesten toenemende bewolking, gevolgd door af en toe regen met in het westen kans op onweer minimaal vannacht rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele regen- en onweersbuien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort vind je op www.zfmsandvoort.nl of ZFM Text TV.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 Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Uh, ja, je ik hebt heel, heel veel gezien. ...heel goed na moet denken uh, hoe, welke shows. Dus ik heb in de jaren A, een, een hele heb hoop shows ja. gezien. had een rode baan. Ja, met, van met, daarom heet hij ook met, uh, Red Beard. Ja, ja die met die kapitein met, <laughs> die kapitein. met die, die lege bed en een ze wat het ik podium op, die Chris.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 Deze vier heren op het podium. Mannen, let op je vrouw. Vrouwen, let op je man. Want de generals is op jacht. Seks, drugs en hard rock. Oftewel rock'n'roll forever. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Ja, zie je, kijk. Uh, je, je hebt hem gevonden. Dus waar... Uh, ja, dat is helemaal... zo wel... <laughs>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 gaat wel weer de goede kant op met de besmettingscijfers. Ze gaan weer naar beneden. Dus, uh... ja, ik hoop dat we binnenkort toch wel weer een keer wat live in de studio bestaan. Ja, dat, uh, dat, Mooie dat... grote studio. Ik, uh, ik word anders heel roestig. <lacht> uh, Als iemand niet... hoort kraken, ja. dan is het Marcus. <lacht> ik, mar uh. ik heb al in, in maanden of nu al... Echt, ik, ja, sinds, sind, ik, ik heb al, al sinds januari of zo <lacht> geen camera meer aangeraakt. En nu ook al geen mengpaneel meer. Het wordt echt... Uh... Dat, dat wordt uh, weer een uh, beetje... <lacht> Ja, serieus nadenken. Moet je niet een opfriscursus volgen? Ja. Dat zou zo kunnen. Goed. Uh, dit was even de bijdrage van Marcus voor dit moment. Uh, misschien dat we hem zo direct nog even erbij halen. Maar goed, dat mag, dat mag zo dadelijk nog wel een keer. Uh, twee dames nu maar eventjes achter elkaar laten horen. De een is hier uit Zandvoort afkomstig. Dat is Wendy Moore. De, de ander. Die hebben we vorige week gedraaid in de eerste drie voor 12 Noord-Holland vloedgolf.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 Take the Alexa, swear this weirdest wolf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 Be fine. Right. Speak your mind. Speak your mind. We all have doubts, girl. We all us. I know we don't show it. I know we don't. We don't. That's why you feel.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 Goeie nou, hallo. Uh, dat uh, klopt toch? Hè? Je hebt in no Noord-Holland heb je gewoon uh, je opleiding uh, gehad. Ik, ik heb in Amsterdam uh, via Construim gedaan, ja. Dat wou ik net zeggen. Dus, uh, maar goed, je bent uh, tegenwoordig wat uh, met meer uh, naar... Uh, ja, je bent aan de andere kant uh, van, uh, dus van de provincie gaan Rijf, zitten. Ja, de naar de, de kerk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 als het gaat om een demonstratie. Dat is toch een beetje ja. het uh, verhaal eigenlijk uh, geweest. Precies, dat klopt. Ja? En um, Ja, ik denk, het, het, het was tijd in ieder geval. Ik vond dat tijd was, want ik... toch in ieder geval op de social media... Hmm? te weinig ehm... Um, pens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 Wat het pakket precies gaat inhouden. En welk gedeelte van de sector daarmee gedekt wordt. Ja. Want het kan zomaar zijn dat inderdaad de top daarvan. Mm -hmm. de grote bedrijven zoals de Mojo, zeg maar, en de, de grote beurzen. En die en die kant van de evenementsector, die kan misschien gered worden. Mm -hmm. Maar er is nog steeds een sterke middellaag en onderkant zeg maar, van de sector die toch weggevaagd wordt. Mm -hmm. en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 Just wears a different hue Windows busted all the same Just portrays a different view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 Fade away like the blossom from the trees.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 Tot volgende week dag. me me me 14 13 not alone my